Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het noordoosten van Griekenland zijn 92 migranten ontdekt die geen kleren droegen en geen bagage bij zich hadden. Ze werden gevonden door grenswachten bij de rivier de Evros. Volgens de Griekse autoriteiten zijn de migranten, allemaal mannen, vanuit Turkije de grens overgestuurd. Waarom ze naakt waren en niets bij zich hadden is onduidelijk. Sommigen waren licht gewond. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zeiden enkele migranten dat ze in Turkse voertuigen naar de grensrivier waren gebracht. en daar in rubberbootjes werden gezet. De Griekse minister van Migratie noemt de behandeling van migranten in Turkije... een schande voor de beschaving. Bij overstromingen op Kreta is zeker één dode gevallen. Het Griekse eiland wordt geteisterd door zware regenval. De dode is een man die in zijn auto door het water werd meegesleurd naar zee. Ook op andere plekken leidden overstromingen tot overlast. Huizen kwamen onder water te staan en het vliegveld van Heraklion was enkele uren gesloten. Vluchten naar Kreta onder meer uit Nederland, werden omgeleid. Het noodweer trekt nu verder naar het oosten, onder meer naar Rhodos. De toestand van de orka die is aangespoeld bij Katzand in Zeeland is zorgelijk, zegt de stichting SOS Dolfijn. Het water trekt zich terug en een eerdere poging om het dier te redden is mislukt. De orka spoelde vanmiddag rond half vier aan bij Katzand. Het lukte hulpverleners om het dier te draaien en weer in zee te krijgen. Maar een uur later spoelde hij 2,5 kilometer verderop weer aan. Het gaat om een nog niet volgroeide orka van 5,5 meter lang. Het gebeurt zelden dat er eentje levend in Nederland aanspoelt. De laatste keer was in 2019. In de Eredivisie is één wedstrijd afgelopen. Fortuna Sittard speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen RKC Waalwijk. Het weer. Later vanavond en vannacht kunnen er weer enkele buien vallen. minimaal rond 11 graden. Morgen is het overwegend droog met af en toe zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 En als de opening horen Black Crown, samen met Paul Parson, We werken regelmatig samen. Bijna altijd volgens mij, met een oude plaat in een nieuw jasje gestoken, Make You Say. Onderweg zometeen Mr. V, ook DJ Mess komt eraan, maar eerst hier Malvo Baptiste, featuring Jamie, 326 en Annette Bowen, It's Gonna Be Alright. door het alleen hier op CFM Zandvoort een hele goede avond. yeah We all can feel. Let me know just how you feel. Let me know if this is real. I'm giving you something with jazz, something that that has the funk, something that that makes you jump and it throws your hands up high, high. I'm giving you something with jazz that can make you feel so good, it can make you jump so high, it can make you touch the sky. I'm giving you something with jazz that makes your neck snap back, makes your head rock back and forth, it puts your body on a dance floor. I'm With jazz, move your body, shake your body, work your body. I'm giving you something with jazz. Shake your booty, work your body I'm giving you something with jazz Move your body, shake your booty Work that body I'm giving you something with jazz Move your booty, shake your body Work your body Are you ready? Here we go again Time to call your friends and friends Let them know that the party just started it. And it's time to act retarded Time to get to and shake that ass Move it. Round, but not too fast Make that ass just bounce and bounce Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Yo, my man, who's got the weed? Somebody spark, I smell some trees We should all get high High to the night walk Walk, walk, walk worden Soul Glow, zoals DJ hem genoemd heeft. En daarvoor Mr. V met Something With Jazz. De Dario Diatti's Extended Remix. En Alain Clark kennen we allemaal, hè. Die viert volgend jaar met de grote show... het 15-jarig jubileum van Live It Out. Het album dat tot zijn grote doorbraken leidde. En op 27 mei staat de zanger samen met enkele gastartiesten... onder wie zijn eigen vader, Daan Clark... In Avas, Live in Amsterdam. Ja, ik heb het om mogen optreden samen. Hier in, uh, in Zandvoort was dat. Met Zandvoort Alive, hè? alweer pak een beetje uh, Volgens mij, wat is het? 14 jaar geleden of zo? 15, 16 jaar geleden alweer? Het was, uh, ja, Zandvoort Alive heet het. Of heet het, eigenlijk heet het Amazing Zandvoort was het toen. Dat was naar, uh, naar uh, de race op het uh, Park Zandvoort. En daarna hadden we op het uh, Badhuisplein naast het Casino. Megapodium. En uh, daar waren Alain Clark onder andere aanwezig. John rietman bent, uh, Jodie Schick. Alleen Clark, natuurlijk, met zijn vader. Nee, hij was trouwens zonder zijn vader. Delivius, Lee Towers. En uh, ik was er ook bij. Zie, M. hebben Dus uh, ja, ik vind het toch altijd leuk. Ik moet zeggen, ik vind hem altijd leuk als hij samen met zijn vader optreedt. Dat is gewoon, uh, ja, vader en zoon, hè. Hoe kan het ook anders? En uh, de band Queen heeft afgelopen donderdag een nummer uitgebracht... waarin de overleden from Freddie Mercury is te horen. Het is het eerste nieuwe album in... Uh, een nieuwe nummer moet ik zeggen... in acht jaar tijd van de band met de stem van Mercury. Die in 1991 overleed aan de gevolgen van aids. De track heet Face It Alone. En ik wacht nog even op, de, op een goede remix. Ik heb er al een paar gehoord, maar een goede remix. Als die er is ga ik hem zeker draaien. En ik hoop dat dat deze week gaat gebeuren. Dan kan ik hem volgende week voor je draaien. Zie je CFM Zandvoort, The Nightwalk, muziek. Daarvoor zit jij aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, stapavond, Deb. Ik zou zeggen, het wordt pas gezellig na, na 12 uur. Misschien na 11. Vroeger ging ik na 11 pas. Maar ja, wij doen het na 12 dus, want we zijn bij je tot aan 12 uur. Hier is Dave Meyer en diplomatic met Hustle Tribe.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 Met Stand By Me en daarvoor Jay Vegas met Live As One. En ze worden het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 15 oktober 2022. Beetje de week voor uh, ADE, hè? Dus uh, ja, het wordt een spannende week. Vanavond Wash in Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk uh, met onze eigen zandvoorts Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen Frederica Bas... En de MC is Janto. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En als we doorlopen aan de rechterkant, als we dan uh, escape aan links zouden, zitten we aan de rechterkant komen we bij uh, Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. En dat begint een uurtje eerder om 10 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, alleen de letters afgekort: throwback.nl. Of uh, gewoon uh, de website van de Club Air.nl. En de line-up, ik heb geen idee. Moet je gewoon afwachten of anders checken website throwback.nl of air.nl. Nog een werkelijk feestje vanavond in de Melkweg is uh, Encore. Dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website Encore Amsterdam. Dus zonder streepje Ankoor-Amsterdam.nl of uh, melkweg.nl En uh, de line op is uh, Join MK, Lee Mills en Prime. En het is hosted by Leroy. Vanavond dus Encore in de Melkweg in Amsterdam. En zoals ik al zei, Amsterdam Dance Event ADE is het belangrijkste conferentie- en festival uh, voor uh, alle subgenres van elektronica muziek. Er zijn meer dan uh, 1000 evenementen in bijna 200 locaties met ruim, let op, 2500 artiesten en 550 sprekers. En het vijfdaagse evenement traad, uh, treft uh, nee, bezoekers uit meer dan 100 landen. En uh, ja, onder andere Glitterdust in Amsterdam en Co. Dat is woensdag al. En uh, in Avas woensdag uh, Alain Walker met Offers de tour. En in Air woensdag 15 Years Dirty Works at ADE. Begint op 10 uur. En natuurlijk uh, op woensdag ook ADE aan uh, DJ Marathon. In Amsterdam Most Wanted. Nou ja, echt, echt. echt overal is gewoon uh, genoeg te doen. Het begint allemaal op woensdag 19 oktober. Het uh, Amsterdam Dance Event. En uh, zaterdag, uh, volgende week zaterdag gaan we er meer uh, aandacht aan besteden. Want dat is natuurlijk het weekend van uh, hè, ADE. En, dan is het extra druk natuurlijk. Zie je, we hebben zo'n toe met muziek, want ik lul weer veel te veel. Eugene Fico, je hoort hem nu met House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House to music House to music a soul thing It's a spiritual thing. hier op de Nightwalk op CFM Zandvoort zaterdagavond, Tap Junior met S1 de Saison Rework en daarvoor Fire met Find A Way en die plaats stond vorige week nog op nummer 7 in de Nightwalk 10 en we gaan eens even kijken wat hij deze week doet. De Nightwalk 10 de 10 populairste plaat op de dansvloer in de clubs, op de streams en natuurlijk op de radio deze week op 10. Honey Dion en uh, Shady Walker met Show Me Some Love. Op 9 Sebastian Drums en Avicii in de Mark Knight Remix met My Feelings For You. Op 8 Armand van en Mark Knight met The music began to play. Op 7 op Fire hoorde je zojuist met Find a Way. Op 6 11 System met Hungry for Love. Ook een oude gouden zieken in een nieuw jasje gestoken. Op 5 die grote hitte die ze hadden. En wie weet komt Hungry, uh, gaat, er, uh, gaat dat voorbij. 11 System met Afraid to Feel, oud nummer 1 plaatje. Op 4 Bob Sinclair in de Fisher Rework van World Hold on natuurlijk met Steve Edwards. Op 3 Interplanetary Criminal. Terwijl de plaat BOTA met Bad ALLE. Them All, en op twee deze week in Diep... in de Georgia Medalist Remix van... Last Night, a DJ Saved My Life. En op één deze week, nog steeds op één, al wekenlang op één. Jamie Jones in de remix van Vintage Culture met My Paradise. En die gaan we niet draaien. Ik ga een andere plaat draaien die ook al heel oud is en heel lang meegaat. We hebben er weer een re nieuwe remix van gemaakt. Nou ja, hij is, gaat al een tijdje mee dit jaar, maar uh, uh, het is... Uh, Todd Cherry en Gypsy Man met Batiri in de David Payne Remix. Hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. and snipe. night Cottrell remix. Een avond muziek van Alion, Gallo en Joe. Killington met House Music is my savior. Ja, sommige mensen, God is my savior, maar uh, uh, Alaya en Gallo en Joe Killing zingen House Music is my savior. En Je hoort de laatste tijd steeds meer muziek van, uh, ja, uh, hè? ja, ze hebben een bepaalde naam. Ja, Ik ben niet zo uh, gelovig, ik geloof in mezelf, maar hè, een, bepaalde, uh, een bepaalde manier van uh, uh, muziek, opwekkingsmuziek noemen ze dat. En dan hebben ze tegenwoordig hebben ze een house beatje onder gezet en dan kan ik het zeker waarderen. Ik heb niks met, uh, met de geloof, maar als er een beatje onder zit, dan Ga ik er zeker in mee. Uh, als we naar de klok kijken is het toch weer bijna tijd om uh, het nieuws en weer in te gaan starten. En dan is het tijd voor DJ Mouso met de Global Housefight. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de My House Radio Show met DJ Calvin Kelly. Het beste van de clubs uit Italië. Vroeger nog even muziek, Avicii en Sebastian Drummers met My Feelings For You. En dat is weer een nieuwe versie, de Murphy remix. En uh, ik zeg tot zometeen, na de break...